Dit is Jeroen Chapkemaan met het internationaal. Het aantal overleden coronapatiënten in de staat New York is in een dag gestegen met 731 tot bijna 5500. Dat is de grootste stijging in een dagtijd sinds het begin van de uitbraak. In de stad New York zijn inmiddels 3200 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. In de hele Verenigde Staten is het dodental opgelopen tot boven de 11.000. Er zijn 370.000 bevestigde besmettingen, het hoogste aantal van alle landen wereldwijd. Huis-aan-huisbladen en lokale publieke omroepen... die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen... kunnen steun krijgen uit een tijdelijk fonds. Minister Slop stelt daarvoor eenmalig 11 miljoen euro beschikbaar. De bedrijven kunnen een bedrag krijgen dat varieert... van 4000 euro tot enkele tienduizenden. De KNVB heeft nogmaals benadrukt dat de bond de eredivisie en de eerste divisie wil uitspelen. Ondanks bezwaren van onder meer Ajax, AZ en PSV houdt de bond vast aan de lijn die ook door de UWVa is geadviseerd. Als het RIVM en de overheid ermee instemmen wil de KNVB de competitie volledig hervatten in het weekend van 20 juni. Dat zal dan vrijwel zeker zonder publiek zijn. De bedoeling is dat de clubs half mei weer gaan trainen en dat de competities eind juli zijn uitgespeeld.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 Is diabetes voor bloem? Help haar en 1,2 miljoen anderen. Geef op diabetesfonds.nl Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM in de avond. Said. We are all just prisoners here Dus je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 Story now.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 You came along, you sex a thing Spending my CK, no way The other guys are the game to play Watching her, watching me, I'm getting burned. Oh, take a bath, op 106.9 RF FM